Zwerfertje, de Ridderkat Zwerfertje liep de hele nacht door. Smorgens was hij zo moe dat hij langs de kant van de weg ging liggen om te rusten. Hij viel in slaap. Na een paar uur werd hij wakker van het geluid van paardenhoeven. Er kwam een prachtig paard aan met op zijn rug een ridder die er bleek en verdrietig uitzag. Dag kleine kat, wat doe jij hier? Je bent een mooi katje. Wil je misschien een stukje meerijden? Zwervertje miauwde. De ridder tilde hem op zijn paard. Terwijl ze verder reden, vertelde de ridder waarom hij zo bedroefd was. Ik ben verliefd op een heel mooi meisje. Ze heet Lisa. Ik wil met haar trouwen. Haar vader heeft haar opgesloten in een hoge toren. Ze mag er pas weer uit als ze weet met wie ze wil trouwen. Want hier vlakbij in een kasteel woont de zwarte baron, die ook met Lisa wil trouwen. De ridder vertelde dat hij en de zwarte baron elke dag bij Lisa op bezoek gingen. Ze namen dan een prachtig geschenk voor haar mee. Want Lisa had gezegd dat ze zou trouwen met de man die kon raden welk geschenk de andere man voor haar had meegebracht. Tot nu toe had de zwarte baron elke dag geraden wat de ridder voor haar had meegebracht. En de ridder had elke dag geraden wat de baron voor haar had meegenomen. En nu was de ridder op weg naar Lisa. De toren waarin Lisa was opgesloten stond midden in een bos. En die toren werd bewaakt door een grote draak. De draak was al oud en heel erg lui. Maar zwervertje, die nog nooit een draak had gezien, werd heel bang toen hij het groene monster zag liggen. De ridder klopte op de deur van de toren. Roosje, het dienstmeisje van Lisa, deed de deur open. Is Lisa alleen? vroeg de ridder. Ja, edele heer, ze is alleen, antwoordde Roosje. De zwarte baron is een half uur geleden weggegaan. Hij heeft een paar prachtige ivoren oorbellen voor juffrouw Lisa meegebracht. Zwervertje begreep meteen waarom de zwarte baron en de ridder altijd wisten wat de ander voor Lisa had meegebracht. De ridder en zwervertje liepen achter Roosje aan naar de torenkamer. Daar zat Lisa achter haar spinnenwiel. O, wat een lief katje, riep ze. Dat is een heel mooi geschenk, edele ridder, zei Lisa. En ze fluisterde in het oor van zwervertje... Nu zal ik niet meer zo alleen zijn. Ik zie nooit iemand anders dan Roosje, die malle ridder en die akelige zwarte baron. Zwerfertje vond Lisa heel aardig en hij wilde graag bij haar blijven. De volgende morgen keek Lisa uit het raam van de torenkamer en zei... De zwarte baron komt eraan. Laat hem binnen, Roosje. Maar zeg niet wat de ridder gisteren voor me heeft meegebracht... Zwervertje begreep wel dat Roosje toch haar mond voorbij zou praten. Daarom rende hij achter Roosje aan. Als je wat tegen de zwarte baron zegt over mij, verander ik je in een ontbijtkoek en dan stuur ik de draak op je af, zei Zwervertje. De zwarte baron klopte op de deur van de toren. Roosje deed open. Maar ze durfde niet tegen de zwarte baron te zeggen wat de ridder voor Lisa had meegebracht. De zwarte baron was heel boos, want Roosje had altijd direct tegen hem gezegd wat de ridder aan Lisa had gegeven. Die malle ridder heeft zeker duiven voor je meegebracht, zei hij tegen Lisa toen hij in de torenkamer was. Nee hoor, riep Lisa blij, en als u het over twee dagen nog niet hebt geraden, zal ik niet met u trouwen. De baron ging boos weg. Lisa pakte haar harp en begon te spelen. Ze speelde geen vrolijk wijsje, maar een droevig liedje. En opeens begon ze te huilen. O, oh, kleine kat, zei ze tegen zwervertje, straks moet ik met de ridder trouwen en ik wil helemaal niet met hem trouwen en ook niet met die akelige zwarte baron. Ik wil trouwen met een jonge edelman die zoveel van me houdt dat hij me met rust laat. Maar mijn vader zegt dat ik moet kiezen tussen de ridder en de zwarte baron. Wat moet ik toch doen? De volgende dag kwam de zwarte baron weer naar de toren. Hij gaf vijf gouden munten aan het dienstmeisje Roosje. Maar ze wilde hem nog steeds niets over het geschenk van de ridder vertellen. De volgende dag had de zwarte baron tien gouden munten voor het dienstmeisje Roosje bij zich. Ik durf het niet te zeggen, zei ze. Want dan verandert het geschenk me in een ontbijtkoek en stuurt de draak op me af. Dan is het een kat, riep de zwarte baron, een heksenkat. Op hetzelfde ogenblik kwam de ridder aan. De baron holde naar boven en de ridder rende achter de baron aan. Het is een kat, een heksenkat, riep de zwarte baron. Dat heeft Roosje verteld, riep de ridder. Op hetzelfde ogenblik hoorde ze hoefgetrappel. Zwerfertje keek naar buiten en zag een knappe jonge man aankomen op zijn paard. Daar is mijn jonge edelman, riep Lisa en ze rende de trap af. Roosje rende achter haar aan. Lisa en Roosje sprongen over de dikke staart van de draak die lag te slapen. De edelman tilde Lisa op zijn paard en reed snel met haar weg. Roosje liep huilend het bos in. Boven in de torenkamer waren de ridder en de zwarte baron aan het vechten. Ze maakten zoveel lawaai dat de draak wakker werd. Hij rekte zich uit, geeuwde en begon te brullen. Hij brulde zo hard dat de toren in elkaar stortten. Zwervertje had gelukkig nog net op tijd naar beneden kunnen springen. De ridder en de zwarte baron vochten verder tussen de brokstukken. Maar Zwervertje wilde niet weten wie er zou winnen. Hij had Lisa en de ridder wel aardig gevonden, maar een ridderkat wilde hij toch liever niet blijven. Zo hard hij kon, rende hij weg van de toren. Ik ben een keukenkat en een tentoonstellingskat geweest en een scheepskat en een ridderkat, dacht hij. Maar ik vond het toch het leukst om een keukenkat te zijn.